Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Zometeen in de gids.fm. Een borderline test online stelt het wat voor. Het NOS-journaal met Jan van der Putten. Dorold Meegens, Dag Dorald. Goedemorgen. Vicepremier Ascher is zeer kritisch over de samenwerking tussen de PVV en het Franse Front National. Deze week maakten de twee partijen bekend dat ze gaan samenwerken in het Europees parlement. Volgens Ascher reageert PVV-leider Wilders altijd als door een adder gebeten als hij het verwijt krijgt extreem rechts of xenofoob te zijn. Dat hij nu de samenwerking opzoekt met zo'n partij is hoogst verbazend, zei Ascher. Een partij met uh, op zijn minst antisemitisch verleden. Uh, waar ze nou niet echt heel uh, ruimhartig afstand van nemen. Een uh, partij die uh, nog onlangs een, een zwarte minister in Frankrijk voor aap heeft uitgemaakt. Ja, zijn keuze. Zijn vrijheid. Maar uh, ik vind het wel heel veelzeggend. In Zutphen hebben koperdieven metalen platen van een oorlogsmonument gestolen. De platen van koper en messing zaten op een monument voor 36 Canadese militairen. die in de omgeving van Zutphen zijn gesneuveld. De tekst op de platen luidde: hun levens voor vrijheid en menselijkheid. Het monument staat in Warnsveld, een dorp bij Zutphen. De gemeente onderzoekt nu hoe de schade aan het monument kan worden hersteld. In sint in België is een 23-jarige man van Nederlandse afkomst opgepakt... die mogelijk plannen had voor een serie terreuraanslagen. man werd woensdagavond opgepakt, volgens het Belgische Openbaar Ministerie... toen hij in een café probeerde mensen te ronselen om hem te helpen. Eerste doelwit van de man was de Belgische publieke omroep, VRT... Volgens het OM heeft de man, net als Anders Breivik in Noorwegen... een manifest geschreven, waarin zou staan... dat hij de Belgische staat omver wilde werpen. Volgend jaar komt er een internetsite... waar programma's van commerciële en publieke omroepen... op kunnen worden teruggekeken. RTL, SBS en de NPO gaan samenwerken... op het gebied van uitzending gemist onder de noemer NL Ziet. Daar kunnen kijkers tegen een vast bedrag per maand... programma's tot een jaar terugkijken. Het is nog niet duidelijk wat NL Ziet gaat kosten... Nu zijn er verschillende platforms waar programma's kunnen worden teruggekeken en is het voor kijkers vaak zoeken waar ze wat kunnen terugzien. Het weer, zonnig en droog. Alleen in de kustprovincies valt er eerst nog een bui. 9 graden wordt het vandaag en daarbij waait een zwakke tot matige noordenwind. Morgen ook zonnig en droog, zondag bewolkt en vooral in het noorden druilerig. In het zuiden is het zondag een grotere kans op wat zon. Door zo zometeen het woord van het jaar in de gids fm. Dat is mooi.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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen, ik kijk er ieder jaar naar uit. Wat wordt het woord van het jaar? Vorig jaar was het, meen ik, project X-Face, naar aanleiding van Haren. En in België viel toen de keuze op friet Chinees. Waar gaat het dit jaar om? U kunt uw suggesties nog plaatsen op de site, de gids.fm. Ik heb om 11 uur zojuist een onderwerp beloofd over een online bordertest. Maar de gast die hier alles van weet, die heeft net afgebeld. Hij is ziek. Ik wens hem van deze plek uit beterschap. Oranje oefent morgen op weg naar Rio de Janeiro tegen Japan. We spelen uit in België in het Kristalstadion in Genk. Ik ga praten over de stegstatus van de blauwe samurai. Want kun je in Japan tegen een bal trappen, met een knuppel slaan of iemand vloeren... Dan word je al snel een halfgod daar, en dan kun je je nooit meer ergens ongestoord een vorkje prikken of een stokje knellen. Held zijn in Japan. Wie wil dat niet? U kunt zich nu aanmelden. Surf naar deGids.fm. Sledvrees maakt kans en ook afluiserschandaal. Kans op de titel woord van het jaar. Het genootschap onze taal maakt een shortlist, sorry, een korte lijst, van tien woorden en morgen kiezen bezoekers van een congres van het genootschap de winnaar. Ik ben er zelf al uit en ik zeg. Petitie waar, wordt het woord van het jaar. Of niet waar. Ik herhaal, petitie wordt het woord van het jaar. Niet waar. Oh, ik hoor een bekende stem. Taalkundige en columnist Wim Daniels, goedemorgen. Goedemorgen. De discussie van het jaar gaat er over Zwarte Piet. En dan zeg ja. jij dat petitie, dat is die Facebook-actie... voor het behoud van Zwarte Piet, geen kans maakt om het woord van het jaar te worden. Waarom niet? Ik denk dat het te veel gekoppeld is aan één actie. Ik denk zelfs dat... Uh... Petitie misschien geen woord is, maar een naam, want het is een, uh, iets wat, wat hoort bij één bepaalde actie. Ik denk dat het te incidenteel is om een woord van een jaar te kunnen worden. En staat dat op de korte lijst, op de shortlist? Ja, het staat op de korte lijst van tien woorden die ze altijd maken. Uh, en uh, er zullen ongetwijfeld veel mensen opstemmen, omdat bij die keuze voor het woord van het jaar heel erg vaak gekozen wordt voor een woord dat juist in de laatste maanden van het jaar in het nieuws is. En dat geldt natuurlijk voor die petitie en dat geldt ook. En ik denk dat dat woord veel grotere kans maakt: sletvrees. En wie stemmen daar dan op? Uh, dat zijn mensen die uh, bijvoorbeeld geregeld uh, post per e-mail krijgen van uh, Van Dalen. Want Van Dalen kiest een woord van het jaar, maar het genootschap Onze Taal kiest ook een woord van het jaar. Oh. Dus je hebt in Nederland altijd twee woorden van het jaar en dat zijn zelden ook dezelfde woorden. Want vorig jaar koos Van Dalen Project X-feest en het genootschap ging, geloof ik, voor plofklip. Klopt dat? Uh, ja zou kunnen ja ja klopt ja ja, ja. ja. Ja. Dus dat is op zich wel raar. Maar kijk, je moet zo'n verkiezing van het mooiste woord van het jaar, dat moet je ja, ook niet als, als, als een hele serieuze activiteit zien. Maar wel iets wat aardig is. Omdat taal leeft enorm bij mensen. Nieuwe woorden die bedacht worden, die, die leven enorm. En mensen doen daar graag aan mee. Maar je kunt er verder eh, ja, geen serieuze conclusies aan verbinden dat een woord dat dan gekozen wordt, dat woord van het jaar, ook daadwerkelijk blijvend is in onze taal. Want heel veel van die woorden die we ooit hebben, Gehad, ja die zijn al lang weer verdwenen. En welke woorden springen er dit jaar uit wat jou betreft? De halve uh, nou, ik, er staan ook wel woorden op... Uh, af, wo ja, ik had er zelf ook wel een paar andere woorden op willen hebben. Er staat bijvoorbeeld in, ja, zoiets in als koningslied. Ik denk dat dat ook geen kans maakt, want dat koningslied is ook bijna een, een eigen naam... omdat dat bij dat ene lied hoort. Dus dat is in feite toch geen woord, maar eerdere naam. Is er is wel veel om te doen geweest, daarmee... zeker wat de taal betreft, Wim. Er is heel dat veel om is... te doen geweest. Het is heel veel om te doen geweest. Dat komt omdat er één man is geweest die daar nogal veel opmerkingen over heeft gemaakt... over het koningslied. Ik weet niet meer hoe die man heet participatiesamenleving, dat is denk ik ook wel weer een woord... omdat dat zo nadrukkelijk in de politiek aan de orde is geweest... dat dat ook wel weer een grote kans maakt, participatiesamenleving. Maar als je die woorden ziet, dan is het vaak ook alweer teleurstellend... want het zijn bijna altijd samenstellingen. Dus uh, woorden die uh, samengesteld zijn uit twee woorden... die los van elkaar al bestaan. Echt nieuwe woorden bedenken we in de Nederlandse taal zelden. Morgen is in Breda dat congres van het genootschap, onze taal. En dan wordt dat woord van het jaar van het genootschap bekendgemaakt. En jij bent daar een van de sprekers. Waar ga je het over hebben? Ik ga het hebben, uh, omdat het thema van het, uh, van het congres is... waar komen onze woorden vandaan? Ik ga het hebben over de woorden... Uh, die mij uh, tot de liefde van de Nederlandse taal hebben gebracht. Ik ontdekte op een gegeven moment een aantal woorden... waarvan ik... De herkomst niet wist. En toen ik stil ging staan bij die herkomst, toen was ik zo verbaasd dat woorden ergens vandaan kwamen. Toen was ik nog heel jong. Dat ik op dat moment besloten heb, ik ga de rest van mijn leven wijden aan het bestuderen van de taal. Hoe jong en was je? dat tot op de dag van vandaag geen spijt van. Hoe jong was je? Ik was een jaar of uh, 13 14 toen ik, toen ik uh, uh, opeens stil ging staan bij een stuk of vijf, zes woorden die wij in mijn dialect gebruikten. En het waren zulke bijzondere woorden. Noem er eens een. Bijzonder... Nou, een van die woorden was uh, ertschallen. Ja. En wij gebruiken ertsgallen en dat zijn paardenbloembladeren. en ik moest die van mijn vader altijd plukken, Ertsgallen voor de konijnen, ertsgallen, paardenbloembladeren voor de konijnen. En ik vroeg <lacht> aan mijn vader, maar wat is dat nou voor een woord, ertsgallen? zei mijn vader altijd, ja jongen, dat weet ik niet, pluk ze nou maar gewoon. <lacht> en eh, toen kwam ik er op een gegeven moment achter dat het woordje ertsgallen zeer waarschijnlijk aardgal is van paardenbloembladeren, want ik ben ze toen gaan proeven, die zijn heel erg bitter. Ja. Ertsgallen was aardgallen. Nou, maar ik was werkelijk verbijsterd. En zo had ik een paar van die woorden die uh, voor mij uh, de, de ogen openden... dat taal veel meer is dan wij zelf vaak denken. Wim Daniels, morgen in Breda op dat congres van het Genootschap Onze Taal... waar het woord van het jaar wordt bekendgemaakt en ook bij Spijkers met Koppen. Wim, ik zie je morgen en dan horen we ook de New Shining, met die treden daarop. Run, baby, run. In dit geval, voorproefje. De zomer van 2006 voor het eerst bij elkaar. En vanaf uh, die tijd ging het crescendo. The New Shining, Wake Up Your Dreams, heette nieuwe CD. En daarvan de single die er al aan vooraf ging, Run Baby Run. De Gids. Gaas op de Filipijnse eilanden Cebu en Leyte is gigantisch. De hulp komt daar maar zeer moeizaam op gang, zeggen alle berichten. Ook de communicatie laat te wensen over. Langzaamaan ontstaat toch het beeld dat de Filipijnse overheid de ramp totaal niet aan kan. Aan de lijn even de boer van online Filipijnen magazine Tambuli. Goedemorgen meneer de Boer. Goedemorgen. Zijn het amateurs, die Filipijnse politici? Nou, dat denk ik niet. Alleen het is een, een ramp van een gigantische omvang... En de, de logistieke capaciteit uh, van de overheid en met name van het leger om dit aan te kunnen is al eerder gebleken dat die niet voldoende is. En blijkbaar uh, hebben ze dat niet opgeschaald naar aanleiding van de ervaringen. En dan komt er een ramp van deze omvang omheen. Je ziet in, in meer situaties van als er hele grote rampen gebeuren dat het lang duurt voordat het op gang komt. En uh, nou, ik denk dat het toch wel te maken heeft met, uh, met een gebrek aan capaciteit en een gebrek aan management van uh, de nationale overheid en van het leger. Gebrek aan management zegt u. Maar ja, ze ja. zijn er wel wat gewend wat natuurrampen betreft. Dus ja, ja. dat zouden ze dan toch moeten leren. Dat, zou, dat, dat, dat, dat denken wij ook steeds. Omdat uh, vorig jaar is er ook een, een forse ramp geweest... met een tyfoon waar 2000 doden bij gevallen zijn. En toen was het probleem eigenlijk hetzelfde. Van, van, het duurde ook lang dat de hulp op gang kwam. En wat er kwam was te weinig. Dus toen is er ook uh, heel veel protest geweest. Er is heel veel discussie geweest. En blijkbaar heeft dat niet geholpen. Nee, ze trekken er geen lering uit. Er zijn geen rampenplannen, er is geen nationaal rampenplan zoals we dat hier kennen. Ja, die zijn, die zijn er wel. En er is, een speciaal, er is zelfs een speciale nationale coördinatiecomité uh, voor, uh, voor dit soort rampen. Maar op een of andere manier uh, werkt dat niet voldoende bij, bij rampen van dit soort formaat. Als het kleinere rampen zijn en als het in, in Manilla is of in een andere grote stad... en uh, het blijft allemaal een beetje toegankelijk... dan moet ik zeggen dat het in de laatste jaren... want in 2009 was er een, een grote uh, ramp in, in Manilla met, uh, met heel veel overstromingen en 900 doden. En toen was eigenlijk de aanpak van de overheid verrassend goed. Dus toen, toen leek het beter te gaan... Maar met de laatste uh, rampen in 2011 en 2012 en nu weer... Uh, zakken ze toch weer terug van een, naar, ja, naar een niveau wat eigenlijk niet kan. Nou, hoorde ik vanochtend op deze zender dat niet eens iedere burgemeester een satelliettelefoon heeft. Hoe kan dat dan? Ja, ja, ja dat, dat, dat vragen we ons ook af. Ze vertrouwen dan toch heel erg op het, uh, op het mobiele netwerk. Uh, omdat uh, ja, Eigenlijk is de dekking van het mobiele netwerk in de Filipijnen heel goed. Je kunt vanuit elke uit hoe kun je, ben je bereikbaar... Maar uh, ja, dat, dat, daar leunt men zo sterk op dat, uh, ja, dat het aantal satelliettelefoons uh, dat het zeer beperkt is. Dat het zeker niet in elke gemeente is, maar hooguit in elke provincie. Ja. Is het misschien ook de corruptie die een rol kan spelen in dit soort zaken? Waardoor nou, het niet zo goed uh, gemanaged is als dat het zou moeten zijn? Ja, dat, dat, dat, speelt, dat speelt zeker een rol. Uh, wat ook een rol speelt is dat... Uh, dat um, dat er elke drie jaar verkiezingen zijn, dat, er, dat mensen vaak vervangen worden. Dus uh, over het algemeen is het natuurlijk zo dat uh, politici niet, uh, niet echt, uh, echt managers zijn. En het ambtena ambtenarenapparaat in de Filipijnen wordt over het algemeen vrij slecht betaald. Uh, dus die zijn niet heel, heel sterk gemotiveerd. En de politici die elke drie jaar worden vervangen, ja, dat geeft natuurlijk ook geen band met de burger, of wel? Uh, nee, niet echt, nee. Nee, dat zien wij als een van de problemen. Dat er, uh, dat er, als er elke drie jaar verkiezingen zijn, dat betekent dat er, dat er twee jaar bestuurd wordt. En, uh, en, en een jaar van tevoren beginnen weer ook weer zo uh, uh, de verkiezingskoort En dan zijn ze nog een half jaar bezig om, uh, om aan de gang te komen. Dus dat, dat is best wel een probleem. En dat is, hoeft geen probleem te zijn als je een heel goed functionerend ambtenaar... Uh, uh, apparaat heb. Maar als die mensen slecht betaald worden... ja, die gaan ook op zoek naar hoe ze wat bij kunnen verdienen. En dat is ook een van de grondoorzaken van de van corruptie. Maar afgezien daarvan in die twee, drie jaar dat ze de tijd hebben... de politici om zichzelf te manifesteren... gaan ze misschien ook voor eigen gewin, of is dat niet zo? Ja, ja, ja. en vaak is het ook zo van... van ze zijn dan vooral bezig om de volgende keer weer herkozen te worden. Uh, en en er, zijn, er zijn genoeg uitzonderingen, hoor. We kennen, we, we kennen genoeg lokale bestuurders met name die, uh, die heel goed werk doen... Uh, maar ja, over het algemeen is dat niet, niet geweldig uh, qua beslag van, uh, van politici daar, die daar uh, uh, het voor te zeggen heeft. Zou deze ramp nou een, een verandering, een ommekeer, teweeg kunnen brengen wat betreft de aanpak een volgende keer? Ik, ik vermoed het wel, want uh, intern in de, in de Filipijnen is de kritiek ook enorm. Uh, en, en de president en de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van sociaal Welzijn, die hebben al gezegd we gaan hier een discussie over voeren, maar niet nu. Uh, en, en ik ken heel veel mensen die op een of andere manier... toch uh, uh, redelijk dicht bij de overheid zitten die ermee samenwerken... en die nu heel erg boos zijn. En dat is een vrij grote groep mensen. Dus ik denk dat die uh, discussie wel, uh, wel op gang gaat komen. Om de, ramp, de ramp is ook zo groot, men kan daar niet omheen. En zouden presidenten die ministers die u noemde... zouden die daar nog politieke repercussies van kunnen ondervinden? Dat is niet, dat is niet, uh, niet zo gewoon uh, uh, in de Filipijnen. Tenzij uh, aangetoond kan worden dat ze, dat ze uh, dingen echt niet goed hebben gedaan... of dat ze corrupt zijn. Dan worden ze tegenwoordig wel aangepakt. Ja. Maar uh, wat we steeds zien is dat mensen wel hun stinkende best doen. Ze willen wel. Ze willen wel, maar het lukt gewoon niet omdat ze... Uh, ja, geen... geen niet, niet, niet de capaciteit hebben... en dat het te grootschalig is. Even de Boer van online... Filipijnen magazine Hartelijk dank. Graag gedaan. De Gids.fn Dat is een goal van de Japanse voetballer... Shinji Ono. Hij doet morgen niet mee met de Blauwe samurai. In België wordt namelijk een oefeninterland gespeeld tussen Nederland en Japan. En wij spelen uit, dus vandaar België. Edward Riketekoe is uh, eigenaar van Jimpex. Dat is een media- en sportmarketingbureau gespecialiseerd in Japan. Meneer Riketekoe, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. We hoorden we net een, een goal van Ono. Hoe wordt er met een voetballer als, als hij is omgegaan in Japan? Toen hij hier uh, speelde in, uh, in Nederland nee, of daarvoor? Nee, als hij in Japan is. Want hij, speelt, hij heeft hier lang gespeeld. Een ja. jaar of vier. En dan ja. gaat hij weer terug naar Japan. En dan is hij weer ergens anders. In Duitsland is hij geweest. Ja. En hij speelt en... nu in Sydney. In Sydney, hè? Ja. Ja. En dan tussendoor zit hij steeds even in Japan. En als hij zich daar vertoont. Ja. Hoe wordt er dan met hem omgegaan? Nou ja, het is voor hem uh, vrij lastig om zeg maar, gewoon boodschappen te gaan doen. In, in, een, in een supermarkt of naar een bioscoop uh, te gaan. Dat is eigenlijk ja, praktisch onmogelijk. Um, dat is eigenlijk al begonnen vanaf het allereerste moment... dat hij als jeugdspeler uh, begon. Uh, was hij aantrekkelijk voor de Japanse media. Um, werd het gehyped, zeg maar. Um, hij uh, had het image van een, een, een nette positieve jongen zeg maar, zoals um, de ideale schoonzoon, zeg ja. maar. Hij lag ook goed bij de Japanse dames, in algemene zin. Wat ook heel belangrijk is um, voor de Japanse media dan. En ja, dat maakte eigenlijk dat men uh, hem... zoals men dat ook met andere Japanse sporthelden uh, kan doen... Um, op een voetstuk uh, stelt en daar dan ook een bepaald zeg maar, uh, verwachtingspatroon bij hebt uh, uh, wat er uh, ja, uh, voor uh, uh, zorgt dat, dat het is, zeg maar, op dat soort spelers hè, of dat nou een Honda is of dat het een Ono is of, of, of wat voor speler dan ook dat daar gewoon een, een enorme druk op komt uh, te liggen. Dus boodschappen kan hij niet doen want dan wordt hij uh, omstuwd door allerlei fans en misschien ook journalisten ja. maar zijn vrouw kan dat toch doen dan of niet? Nou die is op, in de tijd dat uh, Shinji bij Feyenoord kwam, vrouw is, uh, is, is Circo Ono, die kon ook geen boodschappen doen, want dan gingen de journalisten achter zijn vrouw aan om te kijken wat zijn vrouw ging kopen in de supermarkt. Al dat soort dingen wordt uh, gevreten daar? Dat werd op dat moment, was dat was natuurlijk wel op het hoogtepunt, zeg maar, hè, in de aanloop naar de WK, dat hij dat deed, maar dat, dat, ging, uh, dat ging heel erg ver. En dat vond uh, hij ook, ik ken hem persoonlijk, het is een vriend uh, van me, zijn ook. Hoe komt dat? Ook. Hm? Hoe komt dat dat het een vriend is geworden? Oh, nou, um, het, uh, ik ben een van de mensen die uh, ervoor uh, uh, zeg maar verantwoordelijk is... dat hij uiteindelijk bij Feyenoord is uh, gekomen. Um, mijn bedrijf is uh, ja, Jimpex Sportmarketing. En ik um, uh, wist um, uh, zeg maar dat als een Nederlandse club een Japanse speler uh, zou gaan halen... Uh, wat voor commerciële waarde daar dan aan toe te kennen was. En dat had dan weer te maken met bijvoorbeeld een speler die heel populair was... Uh, Hidetoshi Nakata, zoals u misschien nog wel weet... Ja, ja. Die verkocht heel veel shirtjes in Italië en was ook een, een, een superster. Um, daar werd een x-bedrag zeg maar, aan uh, televisiegelden op uh, gehaald. En, Omdat um, die Japanners dat weer uitzonden? Ja, die televisierechten, ja. ja. En hetzelfde ja. verhaal heb ik eigenlijk gedaan. Uh, kon ik niet alleen hoor, want ik ben maar één stukje, zeg maar. Maar heb ik met partners gedaan en vervolgens, uh, toen hij hier kwam, uh, de televisierechten terugverkocht aan Japan. En er kwamen ook diverse cameraploegen gedurende de tijd dat die voetbalde bij Feyenoord. Ja, dat was in het begin. Was dat, uh, ja, maar de allereerste persconferentie die werd gedaan... We, kwamen er 92 mensen uh, ingevlogen uh, om op de perstibune te zitten. Dus daar had Feyenoord, die toch een grote perstibune hebben... Ja. toch een beetje een, een dingetje mee. Waar zetten we de andere journalisten neer? Uh, uiteindelijk uh, waren het een, een station of vijf of zes... Uh, die, die, die vrijwel dagelijks daar kwamen. En dan heb je nog uh, de drie Japanse uh, grote sports, uh, tabloids Met ieder een oplage van pak en beet 4 miljoen. He, dus dat heeft een bereik van ongeveer 10, 12 miljoen mensen die die tabloids uh, uh, lezen. Die dan ook elke keer weer vol moesten. En die achtervolgden hem uh, en, en zijn vrouw dan vrijwel dagelijks. Dat zijn de ergste. Nou, ik weet niet of, de, of dat erg is. Want kijk, die mensen hebben natuurlijk ook een bestaan, zeg. Het is gewoon media en, en die journalisten moeten gewoon hun kranten vullen. Nou, maar op het uh, moment dat je uh, toch als maar, sterren... en zelfs als vrouw voor een sterren... voortdurend wordt achtervolgd, dan word je toch gestoord van. Dat is minder fijn, ja. Maar het heeft ook weer te maken van... hoe ga je daarmee om als, als, uh, als, uh, als, als mens? En iemand als, als Shinji die kan heel veel hebben. Uh, maar op een gegeven moment dan is hij er ook wel klaar mee. Uh, zeg maar. En zeker ook toen, uh, toen met zijn familie... Uh, dat ze men daar ook bovenop gaan zitten. Dat ja. is gewoon niet meer leuk you <laughs> Maar goed, de ene speler trekt dat wat beter dan de, dan de ander. En ga je dan minder voetballen op het moment dat, dat je zoveel aandacht krijgt... en je denkt, houd toch eens een keer op? Nou, ik geloof dat dat wel. Op een gegeven moment is, was er gewoon zoveel druk. Uh, en niet alleen uh, zeg maar op het, op het, het mediagebied... maar ook het verwachtingspatroon wat men met sport uh, heeft in Japan. Uh, hij deed het uh, goed bij Feyenoord. Hij won met, uh, met Feyenoord in 2002, de UEFA Cup. Er werd dan onmiddellijk uh, een, een verwachtingspatroon aan gekoppeld. Uh, dat men ook dan op de WK dan maar goed moest doen. Ja. Dus die jongen die zat gewoon constant in een vliegtuig. Uh, heel, en het is nog wel een eind vliegen. Het is twaalf uur vliegen naar Japan. Dan was het gewoon heel erg lastig om daar... Uh, hij had eigenlijk gewoon geen rustmoment meer. En dat heb je als speler toch ook nodig. Kijk naar nou Van Persie bijvoorbeeld. Die moet ook uh, zijn rust pakken. Gewoon om uh, weer rustig tot zichzelf te komen. Dat kreeg hij eigenlijk niet. Waar komt die enorme adoratie voor sterren en sporters vandaan in Japan? Nou, ik denk dat dat iets is wat, wat sociaal uh, cultureel. Ik heb een studie Japans gedaan in, uh, in, in Leiden... En, um, U spreekt het goed? Ik, ik kan onderhandelen en contractonderhandelingen doen in het Japans. Die ja. televisiecontractonderhandelingen heb ik ook in het Japans uh, uh, gedaan. Maar ja, daar blijkt dus dat men gewoon een diep respect heeft voor sportmensen in, uh, in Japan. En of dat nou Japanse sportmensen zijn of dat het nou bijvoorbeeld Anton Geesink is of John van Loon. Ja. Ik roep maar iemand die hier in Nederland... als ik het goed heb bij Ajax... Redelijk, ja, een redelijk moeilijke tijd heeft doorgemaakt. Zeg maar. Vervolgens naar Japan toe is gegaan... en daar in een warm bad kwam. Hij wist niet wat hem overkwam. Waarom? Als sportman, als professioneel sportman... verdien je respect. En dat moeten we dan ook geven. Aangossig. En gossig. Meer dan 1,90 meter. 90, dus ja. valt hij in Japan natuurlijk wel op. Dan valt hij op. Dat ja. klopt, ja. En, en, en die vaarbladen die worden daar dan mee gevuld. Wat ja. voor nieuwtjes staan er dan in? Echte, welke boodschappen er gedaan zijn door de vrouw. Nou, van, oh. uh, ja, dat, dat is. Uh. Uh, triviale dingen. En dat kan iets met, uh, met de training te maken hebben. dat hij toevallig dan een keertje met de reserves heeft meegetraind. of uh, uh, dat hij uh, het Nederlandse eten uh, ook heel erg lekker of niet lekker vond. Uh, het, het gaat om dat soort dingen. En dat is niet alleen de boulevardbladen die, uh, die daaraan uh, meededen. maar um, ook um, uh, de televisiestations. Dan kwam er bijvoorbeeld een televisiestation uit. En of dat nou een van de grote vijf is, Asahi, Fuji, Niter, dat soort omroepen. Ja. Die kwamen dan en die gingen dan een zogenaamde Tokshu Bango maken, dat is een, een special documentary. En dan denk je van, nou, het zal wel over voetbal gaan. Nee, het gaat erover van Shinji die over straat loopt en vervolgens dan zijn boodschapjes doet en waar die dan zijn Japanse ingrediënten vandaan haalt als zijn vrouw s'avonds het eten moet gaan koken. Dus het gaat om dat, dat soort dingen. En ja, dat hebben die programmamakers weer nodig om, voor Japanners is het heel belangrijk dat als hun sporthelden in het buitenland zijn, dat ze daar een hoge mate van identificatie mee hebben. Dat is gewoon cruciaal. Alles wat, wat zeg maar, die sportlieden in het buitenland doen, moet een bepaalde mate van herkenbaarheid hebben met de Japanse samenleving zelf. Dus als je een Japaner hebt die in het buitenland zit... Nou, dan, uh, wat doet hij daar? Hoe komt hij aan zijn Japanse hapjes? Dat vindt men interessant. Dat vreet men. Dus dat komt dan in de krant of in de televisiespecials. Op het moment dat je als sportheld naast de potpist... word je dan ook omlaag geschreven? Uh, niet meteen. Nee? Nee. Wat moet je doen voordat je de grond wordt ingeboord? Of gebeurt dat nou, daar sowieso nooit? Nou, dan moet je bijvoorbeeld een medespeler hebben geslagen op de training... Um, of uh, uh, fiscaal uh, uh, uh, dingen hebben gedaan die niet, uh, die niet mogen... Uh, dan heb je wel een ding. Uh, een ander ding wat een, een, een sporter zou kunnen breken... maar dat is niet alleen met een sporter... maar het kan ook met een politicus zijn... is uh, Sekouhara, uh, seksueel schandaal. zeg maar Dat ze hun handjes niet thuis uh, kunnen houden. Dat zie ik trouwens bijna niet bij sporters. Dat zie je meer bij de politici uh, die, daar, uh, die daar nog een handje van hebben. Maar uh, als sportman, als je eenmaal het onmogelijke hebt gepresteerd... dan verdien je tot... Uh, Einde van je leven, respect. Uh, Anton Gezink is daar een prima voorbeeld van. Uh, Honda heeft het ook. Nakata ook. Um, uh, en, en meer van dat. Casse uh, is er bijvoorbeeld zo eentje. Die speelde in de jaren tachtig. Die is nu nog steeds uh, voetballer in, in uh, Italië. En die, die is nu nog steeds op, op een voetstuk. Want hij heeft het toen goed gedaan. Welke is zijn het meest populair? De voetballers? Ja en nee, dat hangt er vanaf op het moment waarop u me die vraag zou stellen. Als u het uh, doet rondom een uh, sumo-toernooi... dan zijn de uh, sumo-worstelaars het meest populair rondom de WK... Dan uh, zijn het de voetballers. Het is maar op het moment hè, waar de focus op dat moment naar uit toe gaat. En nu is het uh, dan weer uh, zeg maar, richting Olympische Spelen WK. Dan gaat die, draait die focus weer die kant op. Nog even over Mike Havenaard. Dat is een spits van Vitesse. Ja. En zoon van Nederlandse ouders. Hij voelt ja. zich echt hij ja. hij Japaner. Hij ziet er niet uit als Japaner. Hij is een Ja. Hij heeft een Japans paspoort. Hij heeft geen Nederlands paspoort. Ja, maar hij ziet er ook uit. Hij ziet er niet uit als Japaner bedoel ik te zeggen. Uh, mm, ja, ja, hij ja, heeft zijn haar misschien. Ja. ja en okay, nee. en misschien dat hij wel... zei hij ziet er niet uit. Maar ik vind hem er prima uitzien. Ja. Dat bedoel ik niet, ja. Ja. Ja. Hoe, hoe moet ik hem inschatten qua status in Japan? Um, hij is populair, maar hij is niet uh, basisspeler. Uh, um, uh, Mike is iemand, ik heb hem twee, drie keer mogen ontmoeten. Ik ken hem niet zo goed, moet ik eerlijkheid zeggen. Maar ik weet wel, um, die paar keren dat ik hem heb ontmoet... hij is eigenlijk held tegen wil en dank. Dat wil zeggen, hij is redelijk introvert. Waar bijvoorbeeld iemand als Nakata of Honda heel extrovert zijn... die gaan daar wat makkelijker mee om. Van Mike hoeft dat allemaal niet zo. Nee. Laat me maar gewoon. Eigenlijk is dat gewoon weer terug te leiden tot zijn Nederlandse afkomst. Doe me normaal, dan doe je al gek genoeg. Om een voorbeeld te geven, als Shinji bijvoorbeeld op een vliegveld kwam... Ja, dan stonden er 30 mensen om hem heen en kon hij niet meer inchecken. Bij Mike die heeft er helemaal niet van gediend, dat soort dingen. Laat nee. me maar met rust en ik doe gewoon mijn ding. Nederland, Japan. Morgenavond, wat wordt het? Nou, ik hoop dat uh, Japan, uh, zeker nu van Percy er niet bij zit... Uh, een, een, in ieder geval één of twee goaltjes erbij gaat uh, prikken. En ik hoop dat de nieuwe sterk Kakitani uh, er ook eentje bij gaat prikken. Dus we zullen het zien. Edward Koe, eigenaar van Pax. Dat is een media- en sportmarketingbureau gespecialiseerd in Japan. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dit is Radio 1. E. Half twaalf geweest, Dorot Meegens zit al anderhalf minuut. Klaar ongeveer met het NWS-journaal, Dorot. Ja. Eurocommissaris Rain is tevreden over het bezuinigingsbeleid van het kabinet. Volgens Rain loopt Nederland precies binnen de grenzen. Hij benadrukt wel dat Nederland het bezuinigingspakket rigoureus moet uitvoeren... om in 2015 uit te komen op een tekort van 3%. In Warnsveld bij Zutphen hebben koperdieven metalen platen van een oorlogsmonument gestolen. Platen van Koper en Messing zaten op een monument voor 36 Canadese militairen die in de omgeving van Zutphen zijn gesneuveld. Twaalf kunstenaars gaan een ontwerp maken voor een statieportret van koning Willem-Alexander. In januari worden de drie beste ontwerpen gekozen en die kunstenaars mogen het uiteindelijke portret van de koning gaan maken. Op de lijst staan ervaren en minder ervaren kunstenaars en de schetsontwerpen komen in januari in het Rijksmuseum in Amsterdam te hangen. En volgend jaar komt er een internetsite waar programma's van commerciële en publieke omroepen op kunnen worden teruggekeken. Onder de naam NL Ziet gaan RTL, SBS en de NPO samenwerken op het gebied van uitzending gemist. En dan kunnen kijkers programma's tot een jaar terug gaan kijken. Hoeveel ze dat gaat kosten, dat is nog niet duidelijk. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders. De computers op kantoor zijn hopeloos ouderwets. Neem je eigen laptop mee. En je eigen muziek bijvoorbeeld. Suddenly I See. Dit is nog even gebruikt tijdens de presidentscampagne van Hillary Clinton. Ik zei even, want dat duurde niet zo lang. Suddenly I See van Katie Tanstal uit 2006. Uiterlijk dinsdag moeten zorgverzekeraars aangeven hoe een nieuwe zorgaanbod eruit ziet. Verzekerden kunnen dan op basis van die informatie besluiten of ze willen overstappen van verzekeraar of niet. Daar gaat de kassa morgenavond helemaal over. En presentator Brecht van Hulten zit hier. Brecht, goedemorgen. Goedemorgen. Hebben verzekerden wat te kiezen dit jaar, denk je? Zeker, altijd. Ja. Hmm. Uh, er zijn een aantal dingen veranderd dit jaar... De basisverzekering blijft wel zo goed als hetzelfde. Maar een heleboel verzekeraars komen dit jaar met een budgetverzekering. En dat betekent dat het dus veel goedkoper is. Daar krijg je wel hetzelfde basispakket voor. Maar de beperking zit er maar in dat je niet meer bij ik zeg maar wat, 90 ziekenhuizen terecht kan, maar bij, bij 30. Dus je moet goed kijken uh, of er bij jou in de buurt... Uh, een zorgverzekeraar, een zorgverlener zit of een ziekenhuis waar je naartoe wil... of een oncoloog als je die nodig hebt. Ja. Daar, zit, daar moet je dus goed naar kijken. Dus er bestaat de kans dat als je in Doetinchem woont... dat je dan een Enschede moet worden opgenomen, bij wijze ja, van? Nou, precies. Maar ik, ik, ik neem aan dat, dat niemand dat wil. Dus moet je voor je zo'n budgetverzekering afsluit... heel goed kijken... Uh, wil ik dat? Zit die zorgverlener die ik nodig heb bij mij in de buurt en zo niet? Ja, dan kan je dus geen budgetverzekering. Ik moet er wel meteen bij zeggen dat daar ook de verzekeraars... de dingen nog niet op orde hebben. We hebben al bij een paar grote verzekeraars gekeken op sites. En daar is nog absoluut niet duidelijk met wie ze die contracten hebben. En wie dan daaronder valt. Dus je moet aan de ene kant een keuze maken. Aan de andere kant wil je zo'n budgetverzekering nemen... weet je nog niet goed waar je aan toe bent. Dat is natuurlijk lastig. Wat gaan jullie doen morgenavond allemaal? Wij gaan. Um, allereerst gaan we natuurlijk... Uh, waar Casa heel goed in is, welke is het goedkoopste? Dus we gaan ze allemaal op een rijtje zetten... met behulp van de verzekeringssite. Nou, dan kom je natuurlijk dan die, die, die budgetverzekeringen uit. De budgetverzekeringen, ook wat je ervoor krijgt en wat niet. We zetten alle aanvullende verzekeringen um, op een rij. Dat wil zeggen, we hebben profielen gemaakt... Want het hangt natuurlijk heel erg vanaf wat je zorgvraag is. Ja. Wil je fysiotherapie of wil je logopedie? Nou, wij hebben profielen opgesteld. En aan de hand daarvan lichten we die aanvullende verzekeringen door. Um, en we hebben een panel in de studio. Uh, de zorgautoriteit, uh, de Nederlandse zorgautoriteit zit daarin. Wim Groot, zorgeconoom, uh, de zorgverzekeraars Nederland komen. Zo raar, daar mm -hmm. zijn we heel blij om. En um, Erik Hoordijk, zoals ik zei, van de verzekeringssite. Die gaan vragen beantwoorden. We hebben de afgelopen week al, ik uh, geloof over de mail... 400 zoveel vragen binnengekregen van mensen. Het leeft wel dus? Het leeft heel erg, ja. Want mensen willen weten... moet ik overstappen? En de ervaring leert dat het altijd loont om over te stappen. Dus moet je heel goed verdiepen. Nou, wat heb ik dan nodig? En dus ik hoop dat al die panelleden bij ons die vragen kunnen beantwoorden. Je kunt tijdens de uitzending ook uh, op Twitter vragen opsturen, laten zien, intypen. En die proberen wij dan ook live te beantwoorden. Uh, dus als het goed is, ben je na die drie kwartier zorgverzekering een heleboel wijzer. Maar voordat je besluit over te stappen... moet je je dus eerst heel erg goed verdiepen in het zorgaanbod. En ik begrijp wel van je, veel verzekeraars... die hebben daar nog uh, weinig uitweiding over gedaan op hun websites... Dus ja, dinsdag moet dat zeker zijn. Hè? Ja, dat is het lastige. En je moet je niet alleen verdiepen in het zorgaanbod. Ook vooral eerst heel goed nadenken over je eigen zorgvraag. Wat wil ik? Wil ik fysiotherapie? en uh, Wil ik dan zes behandelingen of negen of twaalf? Want dat is ook een noviteit dit jaar. Aanvullende verzekeringen uh, zijn veel meer toegespitst op een persoonlijke vraag. Dus je kan heel specifiek kiezen. Nou, ik wil een aanvullende verzekering, maar dan alleen uh, zes Behandelingen, fysiotherapie of twaalf, of dat is ook nieuw. Dus je moet eerst heel goed bij jezelf afvragen: wat heb ik nodig? Wat wil ik? En dan kijk je naar het aanbod. En er wordt ook gestund. Voor jongeren is de verzekering soms goedkoper dan voor ouderen. Dat soort ja. solidariteitsvraagstukken zullen ongetwijfeld in kassa aan de orde komen. Ongetwijfeld. Ja, en het betekent natuurlijk ook wat ik net zei over die aanvullende verzekering, dat die zo heel specifiek worden. Dat betekent wel dat het natuurlijk mm. duurder wordt. Want het ja. moet uit de lengte of de breedte komen. De natuurlijk. basisverzekering wordt goedkoper. En het basispakket dat is voor iedereen gelijk. Maar ja. de, de aanvullende verzekeringen die worden in zijn algemeen duurder. Ja. Ja. Ja, ja. Dat allemaal morgenavond in kassa om vijf voor zeven op Nederland 1. Brecht van hult, ik zie je dan. Dank je wel. Dag. De Kampioenschappen heb je in alle soorten en maten. Maar het Nederlands kampioenschap tegenwindfietsen... Nou, dat dus lijkt me typisch zo'n idee dat in de kroeg bedacht is. Maar het gaat nog gebeuren ook. Op de Oosterschelde-kering. Op rijwielen met een terugtraprem. Hoogste tijd voor een verkenning van het parcours. En verslaggever Robert-Jan Boy is op die Oosterschelde-kering... met een van de initiatiefnemers. Maar eerst, Robert-Jan, hoe reageren de Zeeuwen? Ja, wat zijn de reacties van de Zeeuwen? Ik heb ze nog niet allemaal uh, gesproken, maar... Hier komen toevallig drie dames aangelopen. Oeh ja, drie Zeeuwse dames. Drie echte Zeeuwse dames. Ja. Op de Oosterscheldekering. Kijk uit, er komt een grote bulldozer aan. Oh, toch. <laughs> het zijn werkelijk waren drie bikkels. Ze moeten bij Burg Haamstede zijn begonnen zo'n beetje. Of misschien nog uh, verder weg. Hoe zit ja, het precies? Ja, Burg Haamstede. Ja. Ja. En doe even een rondje Topshuis en dan gaan we weer terug. Waar is dat, Topshuis? Daar. Oh, daar is hier. Kijk. <laughs> en. en hoe is het op de dijk? Op de dijk, hier? Ja. Ja, goed. Dat hier, dat is... Heerlijk. Ja? ja, want hardlopen is nog wat anders dan fietsen. Ja, hardlopen, dat kost meer uh, energie, hoor. Nog meer energie. Zeker. Ja, wel eens van het NK tegen fietsen gehoord. Nee, daar heb ik niet van gehoord. Nee, dat gaat hier gehouden worden, is de bedoeling. Oké. Okay. Okay. Kijk, die meneer met die baard, ja. die daar tegen de leuning leunt, achterloos. Mm. Is een van de initiatiefnemers. Oké, okay, leuk. Hier ja. moet een peloton renners komen. En meneer? Dat is de vraag. Oh, okay. Dat gaan we zo meteen weer vragen. En tegen windfietsen, wanneer, is het? wanneer, oh, is, wanneer is, is het eigenlijk? Is nou, Geen idee. Pas uh, als het windkracht uh, 6, 7 of hopelijk 8 uh, waait... dan komt er een uh, Zeeuwse variant van uh, It Giron, zoals bij de Elfstedentocht. En ik ben een Brabant, dus ik kan het niet goed uitspreken. Maar het is iets uh, van... Uh, we creëren een storm... Of jullie de Zeeuwse dames kunnen het wellicht ja, beter zeggen. Dat is goed zeggen. We kregen, we kregen het storm. Ik ja. ben in port. Ja. Oh. En op dat ja. moment ja. Ja. Uh, gaat binnen 24 uur uh, gaan we uh, met 200, 300 renners hier uh, van uh, Akiet. We verzamelen op uh, de parkeerplaats van Neeltje Jans. En een bus uh, brengt ze dan of uh, ja. uh, naar Burg Haamstede, of naar de andere kant van de Oosterkering. Maar waarom niet heen en weer? Uh, nou, heen en weer is twee keer 8,5 kilometer. En dat wordt een beetje erg lang en veel met uh, windkracht 8. Want ik denk dat nu al uh, mensen brakend aan de overkant uh, zullen komen. De dames we weten alles van uh, afzien, weten, afzien natuurlijk. Wij weten er alles van, ja. Klinkt het niet een beetje gek in de oren, dit? Uh, wat Helemaal we niet. Nee, nee. nee, nee, nee, nee. Wij, ook. Geen Geen wij lopen oh. dat gewoon met windkracht ja. Ik dacht dat ze heel veel zouden zeggen: wat is het voor ballodigheid? Nee hoor, nee, leuk. leuk. Het, kan ja. niet gek genoeg zijn. het kan niet gek genoeg zijn. Wat je moet doen is even naar uh, Facebook gaan: oh. slash nkt uh, En dan kun je je uh, uh, uh, liken. En dan krijg je uh, alle liken, dit en oh, dat. Dat gaat allemaal nieuws uh, als we van een kiet gaan. Oké, okay, Nou dames. Uh, jij dat? Uh, ja. Nou, er is meteen een rendezvous hier gemaakt. <laughs> ja. Ongelooflijk. Ik dacht, die dames die zullen wel helemaal in een deuk liggen. En die denken: wat ja, is dat voor ballotigheid? Zeg, oh, goed. wij gaan even naar onze fietsen toe. Dat is goed. Want het parcours moet natuurlijk wel een beetje verkend worden. Ja, zeker. Mm. Ja, en nog te weinig wind nu, hè? Ja. <laughs> Windstil is dit voor ons. Nou. <lacht> klaar voor de start? Ik ben er helemaal klaar of, voor. Of uh, ja, zullen we dan maar? Ja. Af. Hop. We moeten er even bij zeggen dat het uh, allemaal op zeer oude barrels gebeurt. Ik zit op een vonkers van meer dan 30 jaar oud. Ja, prachtig. Lucas Mol. Want daar hebben we het over. De man met de baard. Hij heeft ook een heel oud barrel hier. Dat is een verplichting, geloof ik. Ja, maar je hoeft hem niet mee te brengen. Want nee. we hebben 50 identieke fietsen geregeld: ja. zonder versnellingen en met terugtraprem. Ja, ja. Dus iedereen heeft hetzelfde materiaal. Het ja. komt dus op karakter en wilskracht aan om hier de Oosterschelde Kering over te fietsen. En niet op zo'n laffe dag als vandaag. Wel ideaal voor een oud-wijf met twee kunstheupen zoals ik. Ik moet zeggen dat het uh, schitterend is hier. Momenteel met die strak blauwe lucht. Ja, ik zeg het nog maar eventjes. En hier links dus die damwanden. En de wolkenpartijen, de lichte wolkjes die je ziet. Zeg, waarom uh, doen jullie dit eigenlijk? Nou, omdat het gewoon een... Uh... Ja, we moesten direct lachen toen we het nkt tegenwindfiets in de mond namen. Zitten jullie ook niet achter de nieuwjaarsduik? Ja, dat klopt. Dat is al uh, 15 jaar geleden of zo uh, dat hij voor het eerst plaatsvond. En daar hebben ja. we jarenlang allerlei gekkigheid voor bedacht. Ja. Maar uh, het leek ons mooi om weer een nieuw nationaal fenomeen op de wereld uh, te zetten. Maar wacht even, krijgen we het nou allemaal zuidwesters met worsten erop en zo? Nee, dat heeft helemaal niks met Unox uh, ja. te maken. ik bedoel en... dat de mensen in een reclame stunt rondrijden. Nee, dat valt allemaal uh, reuze mee. Natuurlijk zijn er wat sponsors die het uh, mede mogelijk maken. Ja, uh, maar uh, iedereen uh, doet om niet uh, mee. En het volledige inschrijfgeld gaat naar het jeugdsportfonds. Voor uh, kindjes die het hele jaar door uh, tegenwind hebben. En uh. die dan ook eens uh, kunnen gaan sporten. Er is weer een goed doel aan, aan verbonden. Ja, dat zie je natuurlijk vaker tegenwoordig. Maar ik denk dat, uh, dat de deelnemers vooral bezig zijn met die, met die dijk. Als ze eenmaal hier zijn. Ja, absoluut. En die wint. Want het wordt echt uh, bikkelen. En, en je... ik weet zeker ja. dat een, het merendeel van de club brakend over de eindstreep zal komen. Dus wat dat, wat dat betreft, het is natuurlijk geen Elfstedentocht, maar het is absoluut een kranigere prestatie dan eventjes uh, tot je knieën de zee inlopen op Nieuwjaarsdag. Ja, ik laat het even bezinken. Nou, <laughs> uh, dat mag, maar je merkt zelf... Uh... Ik voel nog geen pap in mijn benen, hoor. Maar, uh... <laughs> mijn longen hey. beginnen al wat te piepen. Ja. Ik ben ook een oud wijf met twee kunstheupen. Kijk, verder zijn de dames daar. Daar lopen ze. Ja, even stoppen. Huh? Oh, dag! Robert-Jan achter de vrouw aan. Robert-Jan op de Oosterschelde kering in verband met het Nederlands kampioenschap tegenwindfietsen. Icehouse, een populaire band uit Australië... maakte meer dan een kwart eeuw geleden deze hit. komt er niet meer achteraan. Het leuke is als je een plaat rijdt op de radio, dan eh, komen de meningen echt van alle kanten, van alle hoeken en van alle gaten, en dan roept er iemand hier in de studio. Het is echt wel zeldzame rukmuziek dit van de Ice House. Het was ook niet echt een grote hit volgens mij, en de gallenbak stond helemaal open. De Internet bestaat dit jaar 25 jaar. En dan komt het goed uit dat Francisco van Jolen hier bij me zit. Francisco, goeiemorgen. Goeiemorgen, ik Het met uh, niet over gaat wel wat langer, maar nee. 25 jaar geleden kreeg Nederland... voor het eerst een aansluiting op Nederland. NSF-net. Ja. Nee, maar daar ga het ik het niet over hebben. Dat weet ik allemaal anders. Dat heb ik, ja. ik gistermiddag gehoord bij de EO. Ja, goed, hè. Jij hebt je eigen apparatuur meegenomen. Waarom doe je dat? Ja, dat is eigenlijk een nieuwe trend. Dat heet uh, BYOD, goed, Bring voorzitter. Your Own Device. Ja. En dat betekent dat het, is een beetje het leven wordt een grote Amerikaanse party. Je kan het nog wel herinneren van school. Je moet je eigen spullen meenemen. Nou, dat gebeurt steeds meer. Want... Maurice de Hond die heeft zo'n mooie uitspraak, vind ik, over het onderwijs. Van zijn kinderen, zegt hij dan, hè, die hebben leven in de 21ste eeuw. Thuis hebben ze allemaal spullen dan gaan ze naar school en dan gaan ze terug naar de vorige eeuw. Nou, dat geldt natuurlijk niet alleen voor scholen, dat geldt ook voor bedrijven. Als je nu kantoren binnenloopt, ja, daar staan allemaal. Er staan bijvoorbeeld, het is een van de weinige plekken waar nog desktopcomputers staan. Een soort reservaten daarvoor, waar mensen werken op oude apparatuur. En een van de andere dingen die je daar ziet, die je eigenlijk in het gewone leven steeds minder ziet, dat zijn de vaste telefoontoestellen. Dat zijn toch een beetje ja, de telefooncellen van de 21ste eeuw. Wie gebruikt er nou nog een vast telefoontoestel? Nou, steeds minder mensen. Uh, ik ben niet zo van de enquêtes... maar als het me, de resultaten me goed uitkomen... vind ik ze altijd erg interessant. De, 86% van de werknemers... dat, was een, dat is een uh, enquête die gehouden is... door een Amerikaans bedrijf... wat telefooninstallaties aan bedrijf bedrijven Die zeggen: van ja, ik gebruik mijn eigen telefoon voor mijn werk. Hè. Wat leveren die? die dat uh, telefooninstallaties voor uh, kantoren. Oké. Okay, ja. En die hebben, die hebben natuurlijk wel een beetje een probleem. Want als steeds meer mensen hun eigen telefoon gaan gebruiken... in plaats van de telefoon die op hun bureau staat. Ja, Die dingen die gaan weg, zeker nog. Dus dat bedrijf doet een onderzoek naar zijn eigen ondergang? Ja, nou ja, als je slim bent... dan als je echt slim bent altijd met, met innovatie... dan kijk je niet naar in, in, in, dingen die nieuw zijn als een bedreiging... maar hoe je dat als je voordeel kan uitbuiten. En dit bedrijf heeft een systeem ontwikkeld... waardoor je al die telefoons toch kan aansluiten... op een soort centrale, waardoor ze weer gebruikt kunnen worden binnen het bedrijf. Want dat roept natuurlijk allemaal vragen op. Hè? Als jij bijvoorbeeld je eigen telefoon gebruikt op je kantoor... dan heeft het bedrijf geen enkel zicht meer op verkeersgegevens. Nee. Je kan niet meer zien met welke klanten is gebeld. Klanten hebben het telefoonnummer niet meer van het bedrijf... maar van degene met wie ze contact hebben. Uh, het zet nogal wat dingen op zijn kop. Nou, je ziet dus dat uh, mensen, steeds meer mensen... hun uh, smartphone gebruiken, Omdat bedrijven niet weten wat ze met smartphones moeten. Want ja, bedrijven zouden kunnen zeggen, hier heb jij een smartphone. Wat heb je eraan als je je eigen smartphone... loop je met twee telefoontoestellen naar rond. Dat, ik, ik zie alleen politici dat wel eens doen. Die hebben dan twee toestellen. één voor privé en één voor werk. Terwijl ze weten dat ze op allebei worden afgeluisterd. En dit heet BYOD. BYOD. Want en in dat Australië al... heet het BYO. En dan heb je cafés. Dan moet je je eigen drank meenemen omdat er geen wc in het café uh, is. Ja, en dan en... moet je... daar nou, maar het geldt voor alcohol, toch? Ja. Dat is in Engeland hebben ze dan geen uh, uh, alcohollicentie. Ja. vergunning. En dan moet je dus zelf je uh, dinges, uh, je wijn meenemen. In Nederland kennen we dat verschijnsel helemaal niet. Hier hebben we dan weer de meegebrachte boterhammen mogen niet geconsumeerd worden op het terras. Dus Bring your een... is al heel oud. Ik, hè, Felix. ik, ik, ik las dat er een, een rechtszaak is aangespannen tegen Google. Hoe zit dat precies? Jij leest ook alles, ja. hè, Felix. Het is ongelooflijk. Ja, Google die is, uh, misschien, nee, ik weet niet of je het meegekregen, maar die is boeken aan het digitaliseren. Echt in een idioot tempo. Ik heb alles meegekregen. Dus ze, stappen de bi ze pakken bibliotheek, digitaliseren alle boeken. Ze Inmiddels 20 miljoen boeken gedigitaliseerd. Eh, Books.google.com kan je ze allemaal doorzoeken. Eh, en dan kan je ze in hun winkel kopen. En de, eh, er zijn schrijvers die daar helemaal niet gelukkig mee zijn. Want ja, zoals Google het met alles doet, zij digitaliseren het allemaal voor. Ter meer de ere glorie van de mensheid, zeggen ze. Maar natuurlijk gewoon om geld mee te verdienen. En die schrijvers zeggen dan, wacht eens even... je verdient geld met mijn spullen zonder dat ik daar iets aan verdien. En dat is niet eerlijk. Dus ze ja, hebben een proces aangespannen. Dat loopt al een tijdje, een jaar of zeven geloof ik. Er is nu weer een uitspraak gedaan. En die is tamelijk rampzalig in New York door een uh, rechter. Tamelijk rampzalig voor de schrijvers. Want de rechter heeft geconstateerd... het is niet alleen dat Google dit mag... Alle andere zoekmachines mogen dit ook. <laughs> mogen dit ook. Dus, is Dus eigenlijk een onvoorstelbare uitspraak, of niet? Nou, dit is een zaak die nog wel wat langer gaat lopen... want ze gaan nu weer in een hoger beroep. Dus dat duurt nog wel weer een paar jaar. Je zou je wel kunnen afvragen. Het is een beetje denken aan de, um, ja, de rechtszaken die we kennen... van de muziekindustrie tegen de BitTorrents en de Napsters... en noem ze maar op. Dat zijn zaken die heel lang lopen. En op het moment dat er echt de definitieve uitspraak is gedaan... is alles achterhaald, want vervangen door een ander model. En dat is ook de kritiek op dit soort rechtszaken. Je versteekt er heel veel tijd en heel veel geld en energie in. En je jaagt iets na wat niet meer van deze tijd is. En dan als ik dat smartphones en tabloids voortaan in het vliegtuig gebruikt worden, mogen worden. Ja, vroeger mocht dat niet. Want dan uh, kon je het landen en het stijgen kon je verstoren. Levensgevaarlijk, hè? Zoals ja. je ze ook niet bij de benzinepomp mag gebruiken. Dat we hebben jaren geleden al gebracht hebben dat dat onzin was. Maar goed. Eh. Het, het slaat allemaal nergens op. Maar goed, dat zijn voorzorgsmaatregelen. En als de voorzorgsmaatregelen economisch uh, niet geen schade aanrichten... dan worden ze altijd genomen. Ja. Als ze economische schade wel zouden aanrichten... dan worden ze niet genomen. Anders zou er geen auto meer op de weg mogen. Want dat is levensgevaarlijk, zoals je weet. Dus... Uh, maar dus je mag niet bellen in een vliegtuig. En dat gaat nu veranderen. en dat is ook uh, de, de Europese Unie heeft dat uh, geregeld. In de Verenigde Staten mocht je dat al langer doen. Maar wij hebben, moet ik eerlijk zeggen, van de Europese Unie een beter systeem. In de Verenigde Staten moet je je toestel zetten in airplane mode. Dus, en dan moet je een soort wifi systeem vliegtuigmodus gebruiken. Vliegtuigmodus dus. Ja, vliegtuigmodus. Ja. Dan moet je, uh, uh, dan moet, en dan moet je het systeem gebruiken van. De vliegtuigmaatschappij, dan ben je weer verbonden aan een aparte provider. Terwijl in Europa hebben ze gezegd: nee, de vliegtuigen die krijgen, als ze dat willen, een uh, MCE, dat is een, een, een apparaat aan boord, wat jouw gesprek opvangt of jouw uh, uh, signaal opvangt en dat doorstuurt naar de satellieten van je provider. Of in ieder geval, dus je gebruikt gewoon je eigen provider. Als jij zit bij KPN, dan ga je via KPN. Uh, en wat kost dat, Francisco? Nou, dat is natuurlijk de truc. Want je hangt ergens in de lucht. Waar hang je dan? Boven de wereld. Welk tarief geldt daar? <laughs> nou, het duurst mogelijke tarief wat je kan bedenken, natuurlijk. He, het is, je krijgt roamingtarieven en dan de wereldwijde roamingtarieven. Dus dat betekent, als jij de hele vlucht op je smartphone, YouTube zit te kijken. Tegen de tijd dat je landt, is al je vakantiegeld op. Francisco van Viola, graag tot volgende week. Hartelijk dank. Dan nog de TV van vanavond. Portugal-Zweden, dat is een uh, playoff, een ticket naar het WK in Brazilië. Het is eigenlijk dus het treffen tussen Slatan en Ronaldo. Tussen Boy Wonder en Batman. En dan Batman met een D geschreven. Op RTL 7 om half negen begint die wedstrijd. Op Nederland 2 wordt het documentaire Waar Was U? over de moord op Kennedy uitgezonden. Gemaakt door Koen Verbraak op uh, 2 om 9 uur. En dan een filmtip. Canvas om tien voor half elf into the wild... over een jongeman die na zijn studie alles opgeeft... om te gaan wonen in de wildernis van Alaska. Een waargebeurd verhaal. En dan is er nog schaatsen voor de liefhebber. De World Cup-wedstrijden in Salt Lake City. Er wordt een recordregen verwacht op de supersnelle baan. Dat begint om vijf voor twaalf op Nederland 3. En als die recordverspellingen uitkomen... als er dus echt hard geschaatst wordt... dan kunt u om klokken twaalf in het mandje liggen. De Gids.fm kunt u volgen via Twitter... en wilt u meediscussiëren over wat u in dit programma hoort... dan kunt u terecht op onze Facebookpagina. Na het nieuws, lunch. Surf naar de Gids.fm. Goed weekend. WK-kwalificatievoetbal op Radio 1. Morgen om kwart over 1. Dan moet hij erin gaan en dan gaat hij er niet in. Nederland, Japan. Radslaas nog weer rappen, 3-2. Interlandvoetbal in NOS langs de lijn. Morgen om kwart over één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Kijk op nevid.nl slash easy.